12 uur. Het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag. Bij de Diamantroof op Saventum zou voor miljoenen zijn buitgemaakt. Aanklager in zaak Pistorius probeert moord te bewijzen. En Zwitserse bankier ziet af van een bonus van bijna 60 miljoen euro. Een regengebied trekt over het land. In het oosten is ook natte sneeuw mogelijk. Vanmiddag wordt het vanuit het noordoosten dan geleidelijk weer droger. Zo'n 4 graden wordt het in Groningen vandaag, 7 graden in Zeeland. De wind draait naar het noordoosten en daarmee volgt koudere lucht. De rest van de week is het dan zonnig, maar er staat ook een schrale oostelijke wind. Temperatuur overdag net boven en s'nachts net onder het vriespunt. Ja, de Diamantroof gisteravond op de luchthaven van Zaventem. Het uh, Openbaar in Brussel heeft net een persconferentie gegeven over die overval. Correspondent Joris van Poppel was daarbij. Joris, is er inmiddels een beetje een beeld van wat er is gebeurd gisteravond? Ja, zeker. Uh, twee auto's zijn het terrein opgereden. Twee zwarte auto's met daarop blauwe zwaailichten gemonteerd. Uh, daar zaten acht mensen in, verkleed als politieagent... gemaskerde en zwaar bewapende mannen. Die zijn naar het vliegtuig van uh, Swiss toegereden... en hebben daar vervolgens waker van uh, het, het transportbedrijven en de piloot en de co-piloot van het vliegtuig hebben ze onder schot gehouden. En vervolgens hebben ze uh, de laadruimte van het vliegtuig geopend... en hebben ze de diamanten gejat. Binnen vijf minuten was de hele operatie gebeurd waren ze weer weg. En, en is nu, het nu duidelijk uh, wat de omvang van de buiten is? De waarde, uh, zegt het pakket, is nog niet te weten. Wel is duidelijk dat het gaat om 120 collies, 120 pakketjes, 120 geldkoffertjes. Hoeveel diamanten dat precies zijn, hoeveel dat precies waard is, dat is nog onduidelijk. Maar duidelijk is wel dat dit ja. een van de grotere diamanten is die ooit in België heeft plaatsgevonden. Maar er gaan berichten rond in, in de media in België van, uh, van, van, van 37 miljoen of zo. Maar dat is, uh, dat is nog te vroeg om dat te concluderen. Het pakket zegt... Dat ze dat nog niet kan bevestigen. We uh, willen ook nog niet zeggen waar de diamanten vandaan kwamen. Waarschijnlijk uit Antwerpen, uit de diamanthoofdstad van de wereld. Uh, op weg naar Zürich waren ze in ieder geval. Maar wie precies de eigenaar uh, was, of het gaat om ruwe diamanten of geslepen diamanten, dat willen we pakket al of niet bevestigen. Weet ook naar die waarde gaan we dragen rond 37 miljoen, maar dat is vooral toch nog gissen. Ja, het klinkt als een, als een scenario voor een, voor een speelfilm: uh, uh, twee auto's met, met daarin als politieagenten uh, verklede overvallers. Er is, er is verder geen schot gelost uh, gisteravond daarbij. Nee, het is heel clean gebeurd eigenlijk. Uh, er is uh, geen schot gelost, geen gewond gevallen. Het parket zegt ook dat de passagiers in het vliegtuig... dat die er uh, niks gezien hebben. Het vliegtuig stond op het punt van te vertrekken. Ja, je zou kunnen zeggen, je hebt die bekende film... over die diamantdieven uh, Ocean 11. Dit waren acht mensen. Laten we dit dan misschien maar Ocean 8 noemen. De Ocean 8 van, uh, van Brussels, ja. Later is er één uh, van die auto's uitgebrand uh, teruggevonden. Is, is de andere vluchtauto uh, intussen getraceerd? Of? Nee, die is, nog niet, die is nog niet getraceerd. Er is nu één auto teruggevonden waarvan het pakket zegt... dat ze er zo goed als zeker van zijn dat die met de overval te maken heeft gehad. Maar uh, waar die andere auto is, waar de diamanten zijn, waar de daders zijn... dat is nog onduidelijk. Joris van Poppel bij de persconferentie over de roofoverval... gisteravond op de luchthaven Saventen bij Brussel. Dank wel. De Zuid-Afrikaanse gehandicapte atleet Oscar Pistorius is vanochtend weer voor de rechter verschenen. De zitting is nog altijd aan de gang. Pistorius wordt er van verdacht zijn vriendin Riva Steenkamp afgelopen donderdag te hebben vermoord. Correspondent Ellis van Gelder in Zuid-Afrika. Ellis, ja, al uren aan de gang. Die zitting van vandaag. Heb jij laatste nieuws uit de rechtszaal? Ja, dit is een zitting waarin wordt bepaald of Pisorius dus op borgtocht vrijkomt... Uh, in afwachting van zijn proces. En eigenlijk ging het de hele ochtend erom of de rechter het gaat bekijken als moord of als doodslag. Uh, de rechter heeft net besloten dat hij de zaak nu gaat behandelen voor moord. Hij zei wel dat kan nog veranderen als er meer bewijs op tafel komt. Dat betekent eigenlijk naast dat er een zwaardige staf op staat voor nu... Uh, dat de verdediging het veel moeilijker gaat krijgen... om pistorius op borgtocht vrij te krijgen. Dus dat betekent dat de rechter uitgaat van, uh, van, van voorbedachte raden? Dat is uh, geen, geen uh, impulsieve daad geweest? Ja, vooralsnog. Uh, hij zegt wel van, oké, okay, ik heb nog niet al het bewijs natuurlijk gezien... maar voor nu, voor deze hoorzitting, heeft hij gezegd... inderdaad, uh, we kijken naar met voorbedachte raden. Ja, waar, waar baseert hij zich dan op? Wat, wat geeft aanleiding om, om uh, voorbedachte raden, om daarvan uit te gaan? Ja, het is vooral eigenlijk dat hij dat op dit moment nog niet kan uitsluiten. Uh, het verhaal van de aanklager eigenlijk uh, deze ochtend was... dat uh, vriendin uh, Reva Steenkamp uh, de avond daarvoor al was aangekomen... in het huis van Pistorius. En dat Pistorius om drie uur s'nachts zijn uh, protheses heeft aangetrokken... naar het toilet is gelopen en daardoor een dichte toiletdeur heeft geschoten. Mm. Nou ja, de aanklager zegt... het was zeven meter van het bed naar de badkamer. Dus Pistorius had tijd om na te denken. En daarom zegt de aanklager... Maar het moet moord zijn en geen doodslag. Er is over nagedacht. Alice van Gelder vanuit Zuid-Afrika, dank je wel. Bezoek van Geert Wilders aan Australië wordt ingekort. Meld RTL. De organisatoren zijn er niet in geslaagd om in de stad Perth een locatie te vinden. waar de PVV-leider een toespraak kan houden. De serie van drie toespraken wordt nu beperkt tot Melbourne en Sydney. Veel hotels en zalencentra weigeren Wilders te ontvangen... omdat ze bang zijn voor schade aan hun imago... en omdat ze bang zijn dat demonstranten of bezoekers schade zullen veroorzaken. Het luxe Grand Hyatt Hotel in de binnenstad van Melbourne zegt de vrijdag af. Wilders wijkt in Melbourne nu uit naar een zalencentrum ten noorden van de stad. Dit is het NOS-journaal, het dooralt Megens. De oud-topman van het Zwitserse farmabedrijf Novartis, Daniel Vassella... laat zijn aanspraak op een bonus van bijna 60 miljoen euro vallen was het resultaat van alle ophef die daar eind vorige week over ontstond. Economie-redacteur Merel Stikkelorum hier aangeschoven. Merel. Een enorm bedrag, 60 miljoen. Ja. Niet voorstelbaar. Uh, maar waarom kreeg hij dat? Waar had hij dat aan verdiend? Ja, we zijn die bedragen in Nederland eigenlijk niet meer gewend. Hè. Eind in 2007 kwamen dat soort uh, grote bonus voor het laatst voor. Bij bijvoorbeeld Jan Benink, die toen wegging, uh, die, die Numico verkocht aan Danone. Ja. En natuurlijk Rijkman Groening, die een enorme bonus van 26 miljoen kreeg. Ja. Uh, bij de verkoop van uh, ABN AMRO. Van Zelle uh, zou zijn bonus krijgen van 60 miljoen euro. Om in de eerste plaats advies te blijven geven aan Novartis. Uh, hij was mede grondlegger van dat bedrijf. En daarnaast um, om ervoor te zorgen dat hij niet met concurrenten in zee zou gaan. Dus uh, uh, op die voorwaarden zou hij dat bedrag de komende zes jaar uitgekeerd krijgen. Ja, over zes jaar. Ja, is dat wel, dat, wel, dus, nog weer wel. Ja. Ja, ja. Vorige week zei hij nog: uh, Nou, het is helemaal uh, marktconform. Um, uh, maar nu vindt hij dat dus kennelijk toch anders. Ja, de druk is enorm groot geworden. Heel veel ophef in Zwitserland, um, uh, ook vanuit, het, uh, vanuit de minister van Justitie. Die heeft het ook nog het weekend nog gezegd dat ze het niet vond kunnen... dat hij die bonus zou krijgen. Um, uh, en nu komt hij inderdaad dan toch terug op die bonus... in overleg met het bestuur van Novartis, zo luidt dan uh, de tekst in het persbericht. Vazella die zegt, ik begrijp dat veel mensen in Zwitserland... die compensatie onredelijk hoog vinden... Hoewel ik nog had aangekondigd om het bedrag te schenken aan goede doelen. En dan komt er dus ja. nu dan toch weer op. Te... Zelfs Zwitserland, want je zou zeggen in Zwitserland, daar wonen heel veel uh, uh, rijken, relatief veel. Dus, ja. uh, maar ook daar heel veel ophef toch? Ja, inderdaad, want uh, ook Zwitserland heeft natuurlijk last van de crisis. Het gaat met veel bedrijven uh, niet goed. Uh, ja, en dan is het moreel gezien lastig te verkopen dat je zo'n enorm bedrag meekrijgt. En daarnaast is de timing heel slecht, want er komt binnen een paar weken een referendum aan waarin, uh, aandeel, waarin uh, uh, het Zwitserse volk mag stemmen over voorstellen uh, om aandeelhouders meer macht te geven bij beursgenoteerde bedrijven wat betreft de beloning en ook om een einde te maken aan dat soort excessieve uh, vertrekpremies. Um, ja, en dan komt dit, valt dit wel heel erg ongelukkig. Uh, ja. De boosheid is alleen maar groter geworden. Uh, bij een uh, peiling die plaatsvond voordat dit nieuws bekend werd... Um, uh, was al meer dan de helft van de Zwitsers van de voor dat referendum... voor die voorstellen. En ja, de verwachting is dat het aantal alleen maar is gegroeid. Dat zal alleen maar stijgen, ja. En uh, ook al zei hij vorige week, ik ga schenken aan goede doelen... dat, uh, dat heeft niet mogen baten. Dat, uh, nee, het heeft niet minder gemaakt. allemaal niks geholpen, inderdaad. Nee, nee de ophef is gewoon uh, te groot. Merel Sikkelorum, dankjewel. Verschillende veiligheidsorganisaties gaan het databestand analyseren... van 750 gigabyte dat vorig jaar werd gestolen bij een grote cyberaanval... zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. NOS berichtte vorige week over de cyberaanval... waarbij Oost-Europese criminelen gevoelige gegevens... van duizenden bedrijven en instellingen in handen hebben gekregen. De analyse wordt uitgevoerd door de AIVD, het openbaar ministerie... Het politieteam High Tech Crime en het Nationaal Cyber Security Center. De eerste resultaten worden over drie weken verwacht. De marechaussee heeft in de buurt van Roermond een Turk opgepakt... die internationaal gezocht wordt. De man werd aangehouden tijdens een routinecontrole... zegt de woordvoerder van de marechaussee uit nou, het controle van de margezee bleek in Roermond uh, dat deze meneer gezocht werd uh, door Turkije. Hij stond internationaal gesignaleerd omdat hij uh, meerdere moorden gepleegd zou hebben. Ook ontvoeringen en ook een gewapend overval. Uh, en ook bleek hij lid te zijn van de PKK. En ook daarvoor stond hij gesignaleerd. En hij is opgespoord en uh, aangehouden door de margezee. De verdachte is intussen voorgeleid aan de rechtercommissaris. En wordt uitgeleverd aan Turkije. Tot die tijd blijft hij vastzitten. De Armeense president Sarkisian is gekozen voor een tweede termijn van vijf jaar. Hij kreeg bij de verkiezingen 59% van de stemmen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling... zei dat de verkiezingen beter zijn verlopen dan eerdere keren. Maar er is ook kritiek. Zo waren er maar weinig serieuze tegenkandidaten. Een aantal presidentskandidaten in Armenië had zich teruggetrokken. Een van hen werd vorige maand beschoten bij zijn huis... en raakte gewond aan zijn schouder. En in Californië is de trainster van beroemde tv-dieren overleden. Pat Derby werkte in de jaren 60 en 70 mee aan de serie over de hond Lassie... en over de dolfijn Flipper. En ook was ze betrokken bij de serie Daktari, over een dierenarts in Afrika. Na het tv-werk zette Derby zich in voor dierenrechten. Ze schreef onder meer een boek over de slechte behandeling van dieren... in films- en tv-series. Pat Derby is 69 jaar geworden. Sport. Dwight Lodewegers is volgend seizoen de nieuwe trainer van Cambio Leerwaarde. Hij heeft een contract voor twee jaar getekend. 55-jarige Lodewegers was eerder werkzaam bij FC Groningen, Pek Zwolle, NEC en PSV. Hij is de opvolger van Alfons Arts, die na het seizoen vertrekt. En het Nederlands honkbalteam heeft ook zijn tweede oefenwedstrijd tegen China gewonnen. Oranje won in het Amerikaanse Peoria met 8-3. Eerder was Nederland met 16-3 te sterk voor de Chinezen. Beide ploegen bereiden zich nu voor op de World Baseball Classic in Taiwan. En dat toernooi begint eind deze week. GELUIDEN. Nog één keer de hoofdpunten uit dit uitgebreide bulletin. Bij de diamantroof op Zaventum zou voor miljoenen zijn buitgemaakt. De aanklager in de zaak Pistorius in Zuid-Afrika probeert moord te bewijzen. En de Zwitserse bankier eh, die ziet na veel ophef af van een bonus van bijna 60 miljoen euro.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 Goedemiddag allemaal. Joost Oranje is aangeschoven, de hoofdredacteur van Nieuwsuur. Hij komt te vertellen over de speciale uitzending van Nieuwsuur zaterdag vanuit Syrië. In het mediaforum Max van Wezel van Vrij Nederland en Radio 1 en Mark Visch van de NVA. Het gaat onder meer over het interne onderzoek dat de VARA doet... naar de omstreden documentaire over de zelfmoord van Tim Ribberink. De maker Bert Molenaar zei toen in de eerste uitzending het volgende. Ik heb eigenlijk geen enkel voorbeeld kunnen vinden... waardoor je kunt begrijpen dat hij door het pesten de dood is ingedreven. Het lijkt alsof of de zaak... Ja, een, een hoax is, een hype is, uh, opgeklopt is, grootgemaakt is. In de nationale nieuwsquest zometeen Olaf de Boer, die komt uit Zwolle. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, we beginnen met het Media nieuws Zaterdag. Dus geen Nieuwsuur vanuit Hilversum, maar vanuit een vluchtelingenkamp in Syrië. Een speciale uitzending dus, die helemaal in het teken staat... van de humanitaire ramp die zich in Syrië voltrekt. Aangeschoven is Joost Oranje, hoofdredacteur van Nieuwsuur. Hartelijk welkom. Hey. Ik lees net nog een, een laatste uh, Twitter van Jan Eikelboom. Afschuwelijke beelden in Aleppo. Overal lijken, bij scut zouden 104 mensen zijn omgekomen. Ja. De reis gaat nog steeds door. Ja, het is. Kijk, Jan hebben we vooruitgestuurd. Uh, Jan is de verslaggever bij ons op de redactie die heel veel aan het uh, Midden-Oosten doet en heeft gedaan. Syrië ook goed kent, regelmatig is geweest. Dus die is daar nu al reportages aan het maken voor de uitzending van uh, zaterdag. En uh, ja, komt echt uh, in, in afschuwelijke situaties daar terecht. Ja, maar geen reden voor jullie om niet te gaan, want het, is, het lijkt me hartstikke gevaarlijk ook. Het toch? is ook gevaarlijk, ja, zeker. En, uh, maar goed, dat, uh, dat is het vak. En daar houden we rekening mee. En daar hebben we een. Uh, Goed veiligheidsplan voor opgesteld en we hebben veel contact, houden dat goed in de gaten en uh, proberen natuurlijk het werk zo goed mogelijk te doen, maar het is wel gevaarlijk. Want er wordt gezegd vanuit een vluchtelingenkamp, uh, ja, waar is dat dan in? Ja, dat, dat, dat, ook om veiligheidsredenen uh, houden we dat nog, uh, nog even geheim. Er zitten dus tienduizenden vluchtelingen uh, langs de grens, ook langs de turk syrische grens. Uh, daar is een plek uh, waar we dat uh, kunnen doen. Uh, maar het is gevaarlijk. Er zijn ook uh, vorige week nog een aanslag geweest bij een van de grensovergangen. Uh, maar we proberen natuurlijk dat met zoveel mogelijk zekerheid uh, te omgeven. En dat toch uh, op hele kleine schaal vanaf die plek te doen. Ja. Uh, Tineke Seelen van Vluchtelingenwerk gaat ook mee. Uh, die, die is daar ook uh, in verband met dat kamp natuurlijk. Wat is nou de specifieke meerwaarde om, om daar te gaan zitten? Want ja, die mevrouw Seelen kan je ook in de studio zetten. Ja, zeker. Uh, maar zij is natuurlijk niet de enige de gast in die uitzending. We hebben daar veel meer. We hebben die reportages van Jan... Um, je hebt gelijk. Dat kunnen we ook uh, vanuit de studio doen met een reportage. Sterker nog, dat doen we heel veel. Uh, we hebben natuurlijk ook heel veel aan Syrië gedaan in nieuwsuur. Uh, en, en vanuit sowieso vanuit conflictgebieden. En de basis van Nieuwsuur is natuurlijk ook gewoon de studio... van waaruit we het programma maken. En dat blijft natuurlijk ook gewoon zo. Maar het is helemaal niet slecht om zo af en toe uh, een, een accent te zetten. Uh, een beetje een Amerikaans voorbeeld ook. Hè. Daar gebeurt het ook wel eens dat de presentator van dienst... ook even is op de plek waar het gebeurt. Daarmee laat je ook echt zien en geef je het signaal af... van nou, dit vinden wij op dit moment echt even belangrijk... Uh, dat doen we af en toe ook wel eens in nieuwsuur met bijvoorbeeld grotere interviews. He, toen Bill Gates er laat was, dan gaat onze Anker ook daarheen uh -huh. om te interviewen. Uh, of met George Soros laatst, heeft Marielle twee weken ook op locatie geïnterviewd. Dus het is ook niet helemaal uh, iets heel vreemds. Maar je laat wel op zo'n zaterdagavond echt even zien dat je ergens voor kiest. Je kan één reportage van je Eikenboom van acht minuten doen in nieuwsuur en overgaan tot de orde van de dag. Maar je kan ook wel eens zeggen op zo'n dag: van nou, we vliegen de Anker ook in en we zijn nu echt op deze plek. Uh, laten we zien hoe het, uh, hoe het erbij staat. Ja, er zijn al mensen die zeggen, ja, de publieke omroep moet bezuilen. Dan gaan ze daar op reis naar Syrië. Ja, uh, dat, dat heb ik inderdaad ook uh, gelezen. Ja, ik, ik zal ze uit de droom helpen, want deze uitzending is, als je dat uh, helemaal op de maat af beschouwt, goedkoper dan een uitzending uit de studio. Want we doen het heel beperkt. Uh, Twan gaat daar dus heen, die wordt pas veel later ingevlogen, die is in één dag op en neer uh, is hier weer terug. Uh, Jan die was, zou daar toch al geweest zijn. Want die zou reportages hebben gemaakt uh, voor het Nieuwsuur. Uh, en een gast. En voor de rest maken Twan en Jan gewoon samen uh, die uitzending ook. En die ja. zetten dat ook samen in elkaar. Ja, het is niet zo dat het hele decor ook meegaat. Het decor gaat niet mee, hoor. Het is geen decor. <laughs> er is ook geen straalverbinding. Het wordt heel simpel opgenomen ja. met één camera. Maar, maar, en het, en het is uh, niet live, begreep ik. Nee, we nemen het wel van tevoren op. Uh, ook om het een beetje behapbaar te maken. Het is ook niet nodig om het, om het live te doen. Want de situatie zal een paar uur later of een halve dag later niet anders zijn dan de dag daarvoor. En het gaat uiteindelijk natuurlijk toch om de informatieoverdracht... en dat kunnen we net zo goed, ook vanwege dat kostenaspect trouwens... Uh, kunnen we dat beter doen op de manier zoals we het nu doen. Ja. Kijk, als het live moet, een keer, ergens, dan kan dat natuurlijk ook. Maar dat gaat juist heel veel geld kosten. En dat is in dit geval niet nodig. Uh, Twan Huis gaat het doen. Is er nog gedoppeld wie, wie van de twee uh, daarheen Nee hoor, wij hebben uh, twee mensen die het uh, presenteren. Marielle Tweebeek en Twan Huis en Joost Karhoff af en toe. Ze zouden het uh, alle drie uh, kunnen doen. Maar uh, dit kwam gewoon zo uit. Ik geloof dat Marielle op vakantie is zelfs, dus dan doet Twan het. Maar Marielle zou het ook kunnen doen. Oké, okay, komende zaterdag vanuit Syrië dus. Hartelijk dank dat je het even kwam vertellen hier. Joost Oranje. Um, vanmiddag, nee, vandaag en morgen moet ik zeggen, staken journalisten in Griekenland. Ze protesteren tegen het uitblijven van salaris, de vele ontslagen... en de toegenomen werkloosheid onder journalisten. Ongeveer de helft van de Griekse journalisten is werkloos. Vanaf vanmorgen 6 uur worden er geen journaals meer uitgezonden op radio en tv. En morgen verschijnen er ook geen kranten in Griekenland. De financiële schade van de meest besproken radiograp van het afgelopen jaar is berekend. Het is die grap van die twee dj's van de Australische radiozender Today FM... die onschuldig begon. We hebben been told dat phone number is the hospital mm. waar Kate Middleton is momenteel Now, We willen niet to cause any trouble. Yeah. We willen haar niet te veel stress geven, want ze doet het tough. Maar ik denk dat we haar misschien her op de radio kunnen brengen. Ja, de DJs kregen niet de zwangere Kate Middleton aan de lijn, maar een verpleegster die later zelfmoord pleegde. DFM heeft nu berekend dat het radiostation bijna 3 miljoen euro aan reclameinkomsten is misgelopen. Er is nogal wat kritiek op de keuze van de NOS om morgen niet de Champions League topper AC Milan tegen Barcelona live uit te zenden. Want op Nederland 3 zien we morgenavond Galatasaray tegen Schalke 04. Arno Vermeulen van NOS Studio Sport legt uit dat er voor de Nederlandse invalshoek is gekozen. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met Wesley Sneijder. Sneijder is onlangs getransfereerd naar Galatasaray. We zijn heel erg nieuwsgierig hoe goed hij nog is. Hij maakt zijn debuut in de Champions League in een, een heksenketel in Istanbul in eigen huis voor Galatasaray vinden we journalistiek als Nederlandse televisiezender... ook uh, ontzettend interessant om te volgen. Dus dat is een heel belangrijke reden. Dus het heeft heel erg te maken met snijder. en misschien ook wel met Huntelaar... die misschien wel bij Schalke meespeelt, want die is weer fit. Ja, en de AC Milan en Barcelona-fans die kunnen gerust zijn... want NOS zendt wel een samenvatting van die wedstrijd uit. De FARA heeft een intern onderzoek ingesteld naar de radioreportage Het Zwijgen van Tillichten. De documentaire die op Radio 1 werd uitgezonden bevatte een reconstructie van de dood van Tim Ribberink, die pleegde zelfmoord nadat hij jarenlang was gepest. De maker van de documentaire, Bert Molenaar, betwijfelde of de afscheidsbrief van Ribberink wel echt was. Daar ontstond flinke ophef over. De FARA bood de ouders van Tim Ribberink een paar dagen later excuses aan. Een woordvoerder van de FARA meldt dat het onderzoek intern is en dat de omroep verder geen commentaar wil geven op dit besluit. 50PLUS fractievoorzitter Henk Krol was tot voor kort ook hoofdredacteur van de G-krant. Gisteren werd bekend dat hij zijn belang in de G-krant van de hand doet. Aan de telefoon is Hans van Velde, operationeel directeur van de G-krant. Goedemiddag. Goedemiddag. Er was in de media nogal wat negatieve berichtgeving over de zakelijke belangen van Krol. Veel petten op. Uh, is dit een reactie daarop? Nee, dit is een proces wel al aan de gang was. Alleen ja, omdat uh, het nu ook in de media is gekomen, komt het nog wat meer aan het licht. En uh, hebben we ook besloten de dus zaak wat met de uh, publiciteit wat meer voor het voetlicht te brengen en ook die actie versneld te gaan uitvoeren. Ik begrijp dat je een aandelen voor een symbolisch bedrag wegdoet. Ja, hij mag ze niet helemaal gratis wegdoen, want dat mag niet van de fiscus. Maar het is echt puur voor een symbolisch bedrag dat hij ze van de hand doet. En, en hoeveel is dat? Ja, dat is iets wat uh, Henk met de Fiscus uh, exact uh, gaat afstemmen, maar het, is, uh, het zal geen uh, honderden euro's zijn. Ja. ja, maar dit is veel meer waard neem ik aan. Het is natuurlijk veel meer waard. Ik bedoel, nou, hoeveel tot... eigenlijk? Uh, nou, we zetten het in op uh, 40 aandelen die worden uitgegeven aan 5000 euro. Dus dan is een reeksommetje snel gemaakt denk ik, 200.000 euro. Nou, ja. Dat is een aardig bedrag. En als hij dat dan voor weinig weg doet, dan is dat uh, winst voor jullie dus. Ja, winst voor jullie is ook heel hard nodig, want de gay-krant zit gewoon in zwaar weer, daar willen we gewoon eerlijk in zijn. Uh, het is uh, geen geheim dat het in de mediawereld uh, media uh, natuurlijk uh, zwaar weer is op dit moment en daar heeft de G-krant uiteraard ook erg veel last van. We hebben in het verleden altijd al last gehad omdat een heleboel aanadverteerders niet in een blad willen adverteren waar het woord gay op staat, hoe vooruitstrevend Nederland ook is, maar dat doen ze gewoon niet. En als dan zo'n crisis erbij komt, ja, dan is het uh, je knoop tellen. En zeggen van jongens, het is tijd dat we nu in actie komen. om uh, het voortbestaan van de krant te uh, continueren. Ja. Zijn er eigenlijk al belangstellenden voor die aandelen? Ja, we zijn daar uh, gisteren mee uh, naar buiten gegaan. En we hebben al allerlei reacties gekregen van mensen die meer informatie willen. Dus uh, we hebben de goede hoop op dat daar uh, een leuke respons op gaat komen. Ja. En Krol was het boegbeeld van, van de krant, Ook uh, degene die, uh, laten we zeggen, de krant wel op de kaart hield. Uh, nu ja. hij weg is, uh, moeten we ons zorgen maken dan? Nee, absoluut niet. Uh... Kijk, Henk is natuurlijk een boegbeeld. Maar intern hebben we hier natuurlijk een redactie en een groep mensen. die al uh, jarenlang. de rond bestaat 35 jaar. zorgen dat dat blad elke drie weken verschijnt. En daarnaast hebben we vanuit de Stichting Vrienden van de Geekerland. die bijvoorbeeld 16 jaar lang heeft gelobbyd. voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk. een groep uh, mensen die uh, met raad en daad advies geeft. en ook blijft geven over allerlei projecten. die de homo-emancipatie ten goede komen. Ja, nee, omdat u net zei: het zit in het zwaar weer. Uh, ja, de krant, dat is de exploitatie van de K-krant. Ja, nee, maar ik bedoel, is het zo dat die krant uh, dreigt te verdwijnen dan? Uh, nou, uh, laat ik het zo zeggen. We hebben wel een injectie nodig, want uh, ja, wat ik al zei, die advertentieinkomsten uh -huh. zijn behoorlijk tegengevallen de afgelopen half jaar. En er moeten toch rekeningen worden betaald. En dan is het handig als toch uh, links of rechts om uh, de liquide middelen uh, voldoende blijven binnenkomen. Ja, nou je ziet het bij de andere kranten natuurlijk ook. Die gaan uh, hun activiteiten veel meer naar het internet verplaatsen. Ja, daar zijn we ook volop mee bezig. Maar we zijn natuurlijk een heel klein bedrijf en een kleine uitgever en een kleine uitgever die ook nog eens een keer zijn werk doet om uh, ja, elke cent winst die er wordt gemaakt... te investeren in de homo-emancipatie. Ja, dan is het uh, met kleine riemen proberen de grote oceanen over te steken. Moet u niet gewoon op zoek naar een, een, een net zo'n groot boegbeeld als Henk Krol altijd was? Ja, die is van harte welkom. Maar die kan je natuurlijk niet 1, 2, 3 uit de lucht plukken. Uh, we zijn daar in conclave met onze adviesraad van de Stichting Vrienden van de Geekrand. De radertjes zijn uitgezet. Maar je moet ook wel iemand hebben die uh, de impact heeft van Henk. En die vind je natuurlijk niet zo 1, 2, 3. Nee, nee duidelijk. Uh, nou goed, die aandelen zijn te koop. Dus uh, iedereen die erin geïnteresseerd is, moet maar even kijken bij de Geekrand, lijkt me. Dank voor de uitleg, Hans van Velden. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De Beatles. naar blokken. Het mediaarchief. Medewerkers van de BBC hebben gisteren het werk neergelegd. Ze zijn het niet eens met de ontslagen die gaan vallen bij de Britse omroep. En net al gemeld dat ook Griekse journalisten sinds vanochtend in staking zijn. We gaan terug naar april 1984. toen veel medewerkers van de publieke omroep hier staakten. Ze waren boos op toenmalig minister Brinkman van Cultuur. die de afspraken in de nieuwe CAO afkeurde. Onder de prammers die niet doorgingen, was dat van Han Reiziger... die kort voorbij komt in dit fragment. En dat is een fragment uit het NOS-journaal. Medewerkers van radio en televisie verzamelden zich vanmiddag in Hilversum. Opgeroepen door de vakbonden als protest tegen het afkeuren van de omroep-CAO. Daarvoor werd door een deel van het omroeppersoneel het werk onderbroken. Door ongeveer 2000 radio- en televisietechnici, programma... en overige medewerkers van de omroepen. Tussen 2 en 3 vanmiddag gaat... ...deze zender uit de lucht. En dat gold ook alle andere radiozenders. Ook in de televisiestudio's werd het werk... ...vooral bij de repetities onderbroken. CNV-voorzitter Harm van der Meulen... ...hekelde in zijn toespraak... ...de beslissing van minister Brinkman. In plaats van dat men in Den Haag... ...nu deze omroep CAO aangrijpt... ...om nog meer schapen over de dam van 36 uur te krijgen... ...wordt nu nee gezegd. Minister Brinkman... U helpt het moeilijke proces van herverdeling van werk geen stap vooruit. In het landelijke ceo overleg bent u een rem. U bent een stoorzender. Het ja, gevolg van deze staking in april 1984 was onder meer dat een tv-actie... voor het 100-jarig bestaan van het Rijksmuseum kwam te vervallen. Dit is Radio 1. Lunch... Het Mediaforum. Vandaag met Max van Wezel, werkt voor Radio 1 en uh, werkt voor Vrij Nederland. Hartelijk welkom. En Mark Visser van de journalistenvakbond NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Mark, Dat waren nog eens tijden. Dat waren nog eens tijden. We zijn uh, geen vrouwen trouwens. Hè? Ik weet niet of we uh, uitgekozen <laughs> ja, maar, waren. Ik, op weg hier naartoe hadden we het daar ook over. Ja. Ik heb niet gezegd ja, dat ja, er vandaag uh, twee vrouwen zouden die, zitten. Nou, ja, hey, Jan Slachten zei, die gingen ervan uit dat er morgen dan twee vrouwen zitten. Maar ik heb ja. even gekeken op het lijstje van de week. Er komen ook vrouwen ja, er komen voorbij. Ook vrouwen. Um, en uh, wij zijn sowieso altijd goed vertegenwoordigd in het Mediaforum wat betreft de vrouwen. Alleen net vandaag ook weer terug. Nee, nee, misschien zijn Max en ik on onze vrouwelijke eigenschappen uitgenodigd vandaag. Ja, we hebben wel gevraagd of boom. jullie die een dan beetje willen uh, inzetten. Ja, nee, maar dat waren nog eens tijden, inderdaad. Ja, dat is lang geleden. In 1999 is, nee, ja, is er een kleine actie uh, uh, geweest, althans, dat was een Esther actie Dat er uh, de programma's twee minuten werden opgeschort. En uh, dat was een hele irritant tikkende klok. Het begon met één minuut trouwens en daarna werden twee niet, minuten. Hè? En een hele irritante stem die om twee minuten geduld vroeg. Um, en ik weet wel dat uh, toen de, de, de, de, de, de NOS aan de beurt was... en het acht journaal uh, uh, zou gaan uh, meedoen... Uh, dat toen ook, uh, ik geloof, een minuut voor het verstrijken van dat ultimatum... ook uh, dat toen rond was. Ja, maar dat was ook vanwege CAO gewoon toen? Ja. Ja. Daar nou ja, gewoon. Nee, bij, dat... bij de omroepwereld is het nou niet echt gewoon. Nee, dat we een Er zijn geen enkele omroepmede... Ja. Er nee, worden zelfs geen petities meer ondertekend. Nee, team, het, durf, het, is, het, me het, het is dramatisch wat dat betreft. Mensen komen niet echt op voor wat hun eigen veranderd? belang. Nou, uh, dat mensen niet opkomen voor hun eigen belang. Uh, angst uh, voor hun eigen uh, baan ook. En, en terechte angst ook. Want veel jaarcontracten en altijd maar weer veel afwachten. Freelancers. Veel freelancers. Uh, maar ook jaarcontracten En dan moet je maar weer afwachten of je jaarcontract verlengd wordt. En, het is ook, en, en dat is op zichzelf ook niet negatief. Uh, uh, de drempel voor een journalist om het werk neer te leggen, ik denk dat dat in Engeland en in Griekenland precies hetzelfde is, hoor, uh, is gewoon heel erg mm -hmm. hoog. Omdat het het, het, het, het, het, het verantwoordelijkheidsgevoel voor het vak gewoon enorm groot is. En, en, en de uh, gedrevenheid waarmee mensen dat vak uit Het punt is ook dat je hier in de wandelgang denkt... mensen maken zich echt ernstig zorgen over die bezuinigingen bij ja. de onderzoek... maar om dan vervolgens inderdaad te zeggen... om daar nou, iets mee te doen. Gaan dat we is staken, uh, dan, uh, dat, dat is dat toch is een, is een stap het, te ver of Dat zo, is het iets? grote probleem. Dat ja, ja, ja, ben jij lid van de NVA, Max, Max? Ja, ik ben uh, lid uit de NVJ, Maar van de NVA's, sterk sterker nog... ik heb uh, een onlangs mijn zilveren speldje. Dus ik moet al 25 jaar lid zijn. Van Waar zou het zijn? Ik heb het ergens in... een kast tussen allemaal andere speltjes ja, Ik zat al opgeborgen. even te kijken of ik hem opgespeld had. Het. Maar is dat, want het is grappig, gisteren na aanleiding van die uh, oproep om uh, nou ja, mensen die dan lid zijn van de vakbond, om die dan te bevoordelen... Nou, we hadden gisteren op ook daarover. Ik vroeg gistermorgen even op onze redactie... Uh, nou, hoeveel mensen zijn hier nou lid van die vakbond? Niet veel, denk ik. Er was één oude man die stak zijn vinger op. Jij. En dat was ik. Ja, ja, ja. nee, maar dat Hoe is rechtgeleid ondertussen. Ik begrijp dat de redactie nu een uh, 100% uh, organisatiegraad heeft... Uh, uh, bij de redactie je, je, van je je je je je Luschen. Ja. Maar het is een leeftijdskwestie, denk ik. Hoe oud ben jij? Nee, dat is niet waar. Even een misverstand. Het merendeel van nieuwe leden van de NVE zijn jongeren. Uh, en zeker uh, als je ook de freelance-markt uh, gaat betreden, dan heb je gewoon heel veel tools nodig als uh, opleidingen, uh, maar ook wegwijs worden. Ja, netwerken. maar het imago is anders. Timago Ik heb is anders. gepeild bij Vrij Nederland en daar bleken alle NVJ-leden inderdaad uh, mensen te zijn die daar al sinds de jaren zeventig of zo zaten, ja. iedereen onder de veertig vond het echt absurd om vakbondslid te het zijn. Het automatisme is er inderdaad uit, maar je ziet wel dat. dat er, en er, er, er is dus ook andere vraag naar: van, uh, uh, wat moet je doen? Hè? De CEO afsluiten, dat is veel minder belangrijk aan het worden. Maar juist inderdaad netwerkbijeenkomsten uh, en, en, en op weg geholpen worden, juist op die lastige freelancemarkt. En dat doen jullie met, met jongere leden, netwerkbijeenkomsten? Zeker. zeker. En dat, uh, dat slaat enorm aan. En uh, zit je dan niet alleen met elkaar, uh, met elkaar te netwerken? Want dat vind ik soms weer zo zielig van netwerkbijeenkomsten... dat de ene, ene werkzoekende dan gaat, gaat, gaat netwerken met de andere werkzoekende. Ja, het nee, het is juist, en dat is dan inderdaad om ze ook met mensen als Max van Weesel... In, in contact te brengen en te vragen van... Goh, hoe heb jij dat nou gedaan nou, en helpen. hoe doe je dat <laughs> uh, en, en juist inderdaad ook uh, dus, dus de, de connectie daarin aanbrengen... tussen, tussen jong en oud uh, is, is van, ja. van heel groot belang. Oké, okay. uh, goed. We gaan uh, zo... We praten over andere zaken in de media. Maar eerst uh, het laatste nieuws. En dat komt van voormalig NVJ-lid Dorold Megens. Tegenwoordig de Bond van Nieuwslezers, hè? Ja. Het NOS-journaal. Die eigen Bond? De Bond van Nieuwslezers. Oh, die ja. eigen Bond. Ben je er ook lid van geweest? Ja, ja, ja zeker. Ja. Uh, het nieuws dan maar. Uh, Verschillende veiligheidsorganisaties, waaronder de AIVD, uh, gaan het databestand analyseren van 750 gigabyte dat vorig jaar werd gestolen bij een grote cyberaanval. NOS berichtte vorige week over die cyberaanval waarbij Oost-Europese criminelen gevoelige gegevens van duizenden bedrijven en instellingen in handen hebben gekregen. De gewapende overvallers die gisteravond een diamantroof pleegden op vliegveld Saventem bij Brussel waren verkleed als agenten. De Acht daders reden in twee zwarte auto's met blauwe zwaailichten de startbaan op. Medewerkers van waardentransporteur Brinks waren daar bezig met het inladen van diamanten in een Zwitsers passagiersvliegtuig. De overvallers braken het laadruim open en gingen er vandoor met 120 koffertjes. Over de waarde is niets gezegd. De marechaussee heeft in de buurt van Roermond een Turk opgepakt... die internationaal wordt gezocht. De man is lid van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK... en wordt verdacht van verschillende moorden en ontvoeringen in Turkije. En het Zwitserse farmaceutische bedrijf Novartis... zal geen bonus betalen van 60 miljoen euro... aan oud-topman en grondlegger van het bedrijf Daniel Vassella. Vorige week was in Zwitserland veel ophef over die bonus. En Vassella ziet nu af van het geld. Hij had al aangekondigd dat hij het aan goede doelen zou schenken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Max van Weesel en Mark Vis. De oud-topman van SNS, Sjoerd van Keulen, zou ondergedoken zijn. In ieder geval meldt RTL Nieuws dat. Uh, van Keulen heeft dit gedaan, dat er bedreigingen tegen hem zijn geuit. En er is de afgelopen weken ook veel om hem te doen geweest. Jellebrand Berrand Korsius verscheen in de media om Van Keulen... om zijn geweten aan te spreken. In Paul Witteman vond hij ondernemer Erik de Vlieger tegenover zich... die sprak van een inquisitie. Nog wel moeite met het woord inquisitie. Ik, ik hoorde ook al over een volksgericht. Ja. Het is gewoon een actie ja. dat mensen een e-mail sturen en, ja. en een, een beroep doen op zijn geweten. Ik heb ja. een volksgericht gezien in India. Dat het ziet ja. er echt heel anders uit. Het probleem was, ik, toen ik in de periode dat ik actief was met die occupy beweging, toen was het juist te abstract. Ja, ja. Het was allemaal te vaag. Ja, ja, ik, kwam ja, ja. ik kwam niet ja, ja, ja. met een oplossing. Ja. En nu kom ik met iets concreets ja. en dan is het alweer niet goed. Ja, nee, het is, gewoon, is, heel het heel is gewoon nu klaar. Ja, dit was een opname dus uit Paul Witman: een paar dingen aan elkaar gezet. De Telegraaf zagen we nog, die hadden op de voorpagina Het Huis hè, van Van Keulen. pontificaal op de voorpagina vanaf boven gefotografeerd... vanuit helikopter. Ik zag nog beelden van Po Nieuws... die boven dat huis heeft gevlogen En NSC Handelsblad... noemde bankiers de vijand van het volk. Max, um, had dit iets van een inquisitie, wat de vlieger zei? Ja, ik ben het met de vlieger eens... Jelle zal het ontzettend goed en idealistisch bedoelen... maar het is totaal uit de hand gelopen. Ik bedoel, er zijn gewoon honderden mensen betrokken geweest... ook bij de Nederlandse Bank, ook bij het ministerie van Financiën... ook bij de Tweede Kamer, bij het nemen van foute besluiten over SNS. En het is verkeerd om dat allemaal af te wentelen op één meneer... die dan het boegbeeld is geworden van het kwaad. Dat is ook een beetje makkelijk natuurlijk. Om, om, het is ook makkelijk, laten we zeggen, voor het beeld. Om één iemand te kiezen, dan is dat het kwaad en dan hebben we alles gehad. Ja, en als je erachter wilt komen wat verkeerd is geweest, zul je echt, echt moeten zijn bij de Tweede Kamer... die op een enkel Kamerlid als Kees Vendrik van GroenLinks... na al die jaren nooit enkele belangstelling voor die bank heeft gehad. Want je haalde de media niet mee, het was niet sexy genoeg. Je moet zijn bij de Nederlandse Bank waar het toezicht heeft gefaald. Ze hebben voor alles toestemming gegeven. SNS mocht dat bouwfonds kopen. Het is duizend keer besproken. Het is duizend keer goedgekeurd. Dus je mag dat niet afwentelen op die ene man... Uh, het zal een zakkenvuller zijn. Uh, het is een raar verhaal van een oud maagdhuisbezetter en een oud solgitarist die oh. uiteindelijk er met de poet vandoor gaat. Maar hij is niet de enige schuldige. Zijn de media mede verantwoordelijk, Mark? Nou ja, ja ik, ik vind het op zichzelf niet, niet, niet zo vreemd dat, dat het zich ook zich focust op, op, op iemand die uiteindelijk toch eindverantwoordelijk is geweest. Hoeveel toestemming die ook heeft gehad. Waar de media denk ik wel uh, uh, over de schreef gaan. Uh, gevoelsmatig dan voor mij is als het echt op de man wordt gespeeld. Hè. Dus uh, zo'n e-mailactie uh, heeft ook iets koddigs. Uh, maar als je inderdaad in de persoonlijke levenssfeer van mensen gaat komen... dus ook bij hun thuis gaat uh, uh, komen en uh, ja, de, de, de, de, de, het gezin daar ook dan bij gaat betrekken... dan ga je echt een stap te ver. Want de man heeft niet iets als persoon gedaan, maar als functionaris. En daar moet je hem dus op aanspreken. Als hij daar uh, uh, fouten in heeft gemaakt... Uh, opknopen uh, aan de hoogste boom... Uh, uh, figuurlijk zeg ik er dan nog maar even bij... voordat daar misverstanden over ontstaan. Maar het, het, het gaat mij te ver om het echt in de levensfeer van dat mensen zelf je gaat, komen. zelf geld hebt gedaan, gaat jou te ver? Dat vind de, ik persoonlijk, daar uh, da, da, da, da, da, da gaat bij mij gevoelsmatig een, een, een grens voorbij. Nou, en de vraag is of we genoeg het relativerende verhaal... wat Peter Vragis er nog eens een keer bij pa Paul en Witteman aan tafel vertelde... Of, of we dat wel genoeg uh, ook gehoord hebben in de Ja, meer. maar je kunt ook alle stukken relativeren. Uiteindelijk is deze meneer wel uh, op het moment supreme uh, eindverantwoordelijk geweest. Daar is hij ook heel goed voor beloond, want waarom moeten die beloningen van die bankiers altijd zo hoog zijn... omdat ze zoveel risico lopen en zoveel verantwoordelijkheid dragen. En ik vind het dan ook wat te gemakkelijk om te zeggen... dat als het fout gaat, om dan de hele wereld erbij te halen... ik bedoel, dus de hele bankencrisis... iedereen is daar uh, zo'n beetje uh, schuldig aan als het fout gaat. En als het goed gaat, dan moeten ze heel veel beloning krijgen... Mm. want uh, ze nemen zoveel verantwoordelijkheid. Daar hoort dan ook die verantwoordelijkheid bij. Maar dan nee, wel op de functionaris. Dat jij nu moet zeggen, ja, ik voel me ook schuldig aan de bankencrisis... maar Tweede Kamer je wel, Moest de weten. Wel, ja. het Dat ze wel ministerie van Financiën. Ja, wel. nee, maar als toezichthouder. En nogmaals, iedereen in zijn eigen rol. En je moet iedereen op, op zijn eigen rol aanspreken. Maar uiteindelijk is er wel iemand ook eindverantwoordelijk geweest. Ja. Net zo goed als dat allerlei ambtenaren allerlei dingen kunnen uh, uh, verkloten. Uiteindelijk is een minister ja. is, uh, ergens verantwoordelijk Waar Peter van Haven zegt trouwens, dat hij ook twee hele goede beslissingen heeft genomen, die uh, van Keulen. En één slechte. Nou ja, en daar hebben we het nu de hele tijd over. Nog even iets anders. Maar RTL, van die slechte hebben we ook het meeste last. Hè? Ja, RTL-nieuws melde uh, dit he, dat hij dus. Uh, ondergedoken. Uh, dat is eigenlijk door allerlei andere media overgenomen. Ik, ik begrijp dat de NOS ook aan alle kanten heeft geprobeerd... om dit verhaal hard te krijgen. Dat lukt niet. Is RTL Nieuws een, een, een duidelijke bron? Of Tenminste, uh, hebben die, uh, kun je dat met vertrouwen dan op, op de 101 van TeleTech zetten, vind jij? Ah, RTL 4 is zeker een van de meest wakkere journalistieke organisaties van Nederland. Maar uh, tot een tijdje geleden gebeurde dat niet. Als je als NOS het zelf niet bevestigd kreeg... Het is dus nieuw beleid, heeft die, dat heeft geloof is ja. nieuw beleid, volgens mij, sinds een jaar ongeveer... Mm. om te zeggen van, alles gaat snel tegenwoordig. We kunnen er niet op wachten tot onze eigen redactie het bevestigd of ontkend krijgt. Dus, de, dus wat we dan doen, is het voorlopig alvast op uh, internet enzovoort... met en te, bron zetten. Vermelding. met bronvermelding van RTL, zegt dit. En dan zoeken we ondertussen door. Nou. Ja, fijn staat te indikken. Het was inderdaad niet gebruikelijk. En ik denk ook dat binnen de NOS... daar behoorlijke discussies vorig jaar over geweest zijn. Want de ethiek was mij iets te, te calvinistisch. Het moest ongeveer wel twintig keer... door de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigd zijn... voordat het 101 van Teletext haalde. Maar het is een stuk losser geworden. Nee, maar dan neem je wel je eigen verantwoordelijkheid. Als je zegt van ik heb één of twee bronnen... Uh, heb, Normaal gesproken twee bronnen, maar goed, uh, ik publiceer het toch... maar dan doe je het ook onder je eigen naam. Dit is natuurlijk wel een beetje indekken van... ja, als het, als het niet blijkt te kloppen, kunnen we altijd zeggen... ja, sorry, maar we hebben erbij gezet, RTL melden het. het. is een beetje een hellend vlak, bij RTL geloof ik het wel... want dat, dat zijn behoorlijk uh, pitbull terrieur als ja, ja, journalisten. Ja, wel en Sa Sylvie. Was, uh, nou ja, de volgende stap is dat je zegt, privé meld. Uh, wij hebben het niet gemeld, hoor. We oh, hebben nee. alleen maar gezegd dat privé meld. En dan zit je wel op een glijdend vlak. Ja. Uh, Joost Oranje zat hier net. De uitzending van Nieuws we hoorden Joost het Joost helemaal uitleggen waarom uh, dat is gedaan. Wat vind jij daarvan? Uh, ja, ik blijf Mark? er toch een beetje bij hangen van wat, wat, wat de toegevoegde waarde is. Uh, hij, uh, hij, hij zegt dan wel van, we willen uh, ter plaatse zijn... maar volgens mij kom je nooit echt, echt ter plaatse... Uh, want zo'n vluchtelingenkamp, ja, dat, dat is een gevolg van wat, wat er allemaal in Syrië gebeurt. Nou, je geeft de urgentie weer, zegt hij. Ja, dat je door daar te zijn met je belangrijkste nou ja, resultaten. Dat doe je met je reportages natuurlijk ook. En je kunt, ik vind het op zichzelf heel goed, dat je juist voor zo'n belangrijk onderwerp eens een keer je hele uh, uitzending uh, leegveegt. En daar eens even helemaal aandacht aan gaat besteden. En dat je daar ook heel veel mee schakelt op locatie en he, alles. Maar de vorm om ook de enker over te zetten, ja. Ik ik ik ik zie ik hebben nog niet uh, de toegevoegde maar, waarde. Maar misschien dat dat zaterdag dan gaat komen. Max, jij komt veel in Amerika ook. Uh, gewoon, en kijk, neem ik aan ook naar TV. Daar doen ze het heel veel. Hè? Die ankers, de, de echte. Kijk alleen maar TV. Je komt daar niks anders toe in <laughs> Amerika. 60 kanalen per stad. Maar die, die doen dat heel veel. We, we kennen de beroemde ja. beelden van de, de Irak-oorlog natuurlijk. Dat Bernie Shaw daar gewoon in een hotel zat. Ja. Ja. En dat maar, is trouwens maar, ook in Nederland plaats, dat, dat vaker gebeurd. Paul en Witteman zijn toen naar uh, Oeroes ja. gegaan ja. Met, uh, met de hele crew. Maar goed, daar zaten natuurlijk ook best. Daar kijk alleen maar Nederlanders dan. Daar, daar gingen zij dan uh, ja, verslag van doen. Dus dat, dat kun je nog een keer zeggen. Oké, okay, we zoeken ze eens een keer op. Hier is het Nederlandse element natuurlijk niet echt aanwezig. Nee, maar kijk, je moet uitkijken dat, dat je niet een soort van uh, de grote Syrische vluchtelingen show van uh, gaat maken. Maar ik denk eigenlijk dat het bij Nieuwsuur, dat zijn erg serieuze mensen, in, in redelijk goede handen is. En daar, ik weet wel van de naam Jan Eikelboom viel uh, daar net al even, hun verslaggever, die nu ook alweer is vertrokken. Ja. Die heb ik wel eens in met het oog op morgen gesproken. Uh, het is dus heel moeilijk daar je werk te doen als uh, journalist. Je weet eigenlijk niet of wat je meemaakt of dat echt is wat je Meemaakt, uh, de, de, de lezingen van het regime en van de vluchtelingen... zijn toch wel heel, heel verschillend te gebeuren, voortdurend dingen... als een aanslag op een kazerne waarvan de oppositie weer zegt... ja, maar dat heeft het leger zelf gedaan. En dus de behoefte om, om een keer uh, heel veel mensen... te plekken aan het woord te laten over wie ben je nou eigenlijk... waar kom je vandaan en welke rol speel je in het conflict, begrijp ik wel. Nee, maar het is ja. altijd ook het, het dilemma wat je hebt, is het een terrorist of een vrijheidsstrijder? Dat is een van de grote problemen in Syrië. Precies, nou. uh, en, en, en, en nogmaals, ik denk dat zij niet aan de frontlinie uh, gaan zitten in, in Aleppo. Uh, hij wil niet zeggen waar die dan wel gaat zitten, ja. maar die vluchtelingenkampen zijn al wat verder weg. Nou ja, Jan Eikhobom is ja. in Aleppo, maar de, de, ze zullen inderdaad aan de grens zijn. Maar dat is, dat, dat is dan wel het verschil met, met uh, Bernie Shaw. Die zat inderdaad echt in Bagdad uh, terwijl de nou. raketten overlopen. En er was ook, hij was de enige, dat maakt dat ook nog uniek. Uh, hij was de enige die daar ook nog uh, was en live uh, tv kon maken. Dus daar zie ik een toegevoegde waarde mm -hmm. uh, inderdaad in. Al wat ook de vraag is: van, kun je dat ook niet met, met een verslag geven? Dan moet je daar je enker uh, neerzetten. Maak jij maar maak je nog zorgen over de veiligheid van, van ja, de nou mensen? Ja, die gaan. natuurlijk. En, uh, uh, het, het, het, het is geen uh, schoolreisje wat ze aan het ondernemen zijn. Je gaat toch ook met een behoorlijke ploeg uh, uh, ga je op pad. Maar dat, ik, ik, ik ga er ook vanuit dat al die risico's uh, goed uh, in kaart zijn gebracht. En uh, de kundigheid van uh, uh, de redactie van NewsHour kennende, ja. zullen ze dat zeker uh, ja. uh, allemaal goed. Uh, maar het is niet zonder risico's. We gaan het hebben over een onderwerp nog waar we het hier al eerder eens over hebben gehad. Volgens mij was jij het dan ook, Max. De VARA gaat een intern onderzoek starten naar de radiodocumentaire De Stilte van Tillichten. Dat is die uh, radiodocumentaire in twee delen over Tim Ribbrink. jongen die zelfmoord heeft gepleegd. Tom Meens, de oud-ombudsman van de Volkskrant. Die gaat het onderzoek doen. Er was veel te doen om die documentaire. Want de maker Bert Molenaar suggereerde dat het afscheidsbriefje van Tim niet echt was. Uh, en überhaupt stelde die vragen bij het feit of die jongen nou wel gepest is. Of dat wel de reden was dat hij die zelfmoord heeft gepleegd. Uh, Um, juich jij een onderzoek toe, eigenlijk, Max, als NVJ-man. Uh, Mar, Mar, uh, Mark, sorry. Ik, ik, ik juich het toe. Ik bedoel, hoe meer transparantie als, als medium laat zien uh, hoe, hoe beter het is. Dus er, er is ophef over deze uh, reportage. Dus als je jezelf serieus neemt als, als uh, journalistiek medium... Dan, dan ga je daar natuurlijk uh, een, een onafhankelijk onderzoek naar laten doen. Het jammer hiervan vind ik wel dat het weer een gesloten onderzoek blijft. Dus de, de resultaten uh, willen ze voor zichzelf houden. Nou, dat heeft Tom Eens, uh, heeft, heeft ook zo'n onderzoek gedaan bij NRC uh, Hansblad. Ja, dat je en je ziet dat dat dan een beetje dat, dan denk je ja wat is dan uh, uh, laat het dan ook zien ja. wees dan transparant en laat uh, uh, zien. Maar als jij als journalist uh, dagelijks mensen de maat neemt, dan moet je er ook niet vreemd van staan te kijken dat mensen jouw maat nemen. een extern iemand dus die dit gaat doen, vind je dat goed? Nou, het kan niet anders bij de omroep, want de omroep heeft anders dan NRC Handelsblad en Volkskrant geen ombudsman. En dat is ook een groot gemis bij de omroep, dat je eigenlijk uh, in heel heel sum nergens terecht kan bij... Mensen die daar echt voor zijn om je klacht te doen. En de NOS heeft het afgeschaft. Ja, en de NOS heeft het afgeschaft. En tot mijn verdriet afgeschaft. Ja, en je ziet ook bij de kranten schuurt het natuurlijk ook. Want Tom uh, was de, de, de, de ombudsman van de Volkskrant. En dat werd ook niet altijd even uh, uh, gewaardeerd, zullen we maar zeggen. Uh, en dat is het probleem ook bij de NOS ge, uh, geweest. Kijk, je hebt dan wel iemand intern en die. Ja, die neemt jou de maat. En dat vinden journalisten over het algemeen niet prettig... maar het is wel noodzakelijk. Ik wou het zeggen, want Bert Molenaar... Nou, ik heb hem hier ook gesproken toen rondom die uitzendingen... was hij hier ook voortdurend. En nou ja, die, die kwam heel bevlogen over. En ook wel, die, die doet dat niet zomaar even. Die heeft daar uh, tijd in gestoken. Het is ook wel een beetje een, een motie van wantrouwen... misschien naar hem toe, dit onderzoek. Of, of moet nee, ik dat zo nee. niet zien? Nee. Nou ja, de, kijk, kijk, de ouders van uh, de, Tim zijn er natuurlijk uh, mee doorgegaan. Ik bedoel, uh, die, die hebben op zulke hoge toon zo'n aanhoudend de toon geëist dat de vader er werk van zou maken. Dus... De, de VARA heeft al excuses aangeboden aan die ouders. De ouders namen daar geen genoegen mee. Dus uh, ja, de VARA zal, zal iets moeten doen, denk nee, ik. Als... En dan is zo'n extern onderzoek, lijkt me... Tom, uh, Tom Eens heeft het heel, heel goed gedaan, volgens mij, bij NRC. Mm -hmm. En heeft vooral ook, wat hij goed heeft gedaan... is niet die verslaggever toen de schuld geven. Jannetje Koenewijn... Nee, maar de, de aansturing, de hoofdredactie, ja, ja. de leiding ja. doorlichten... heeft iemand genoeg tegenwicht tegen die verslaggever gegeven... Uh, uh, nou, nou ja, ik denk dat dat bij de VARA ook uitgezocht moet worden. Je moet niet Bert Molenaar gelijk uh, slachtoffer. Maar no. we moeten ook niet in de valkuil trappen dat doordat er een onderzoek is... dat het dus ook per definitie de uitkomst is dat, het, dat, dat er fouten zijn. Nee, er, er kan dus ook nou, uitkomen dat het gewoon een, een, een, een goed verhaal is geweest... en dat dat misschien verkeerd is, is geland, maar... Uh, Oproep hier wel, als het, als het onderzoek er is, uh, om het gewoon naar buiten te brengen. Ja, breng het naar buiten, wees er transparant over. En ik denk ook, en dat zag je ook bij, bij, bij NRC... uiteindelijk komen er toch dingen uh, naar buiten. Uh, ik kan me ook niet voorstellen dat de VARA het helemaal voor zich gaat houden... als mocht blijken dat uh, de VARA het echt fantastisch heeft gedaan dan zullen ze dat ook uh, ongetwijfeld wel naar buiten brengen. Dus nu zit je dan van, als het stil blijft... nou dan zal het wel niet goed zijn geweest. Maar ja. belangrijk aan zo'n onderzoek is... Brand. het hele besluitvormingsproces in een redactie. Van, uh, zit er genoeg checks en balances ja. in? Mm -hmm. Als een overenthousiaste verslaggever binnenkomt met... ik heb de scoop van mijn leven, denk je dan ja! En juist scoren, in deze tijd... ga je, dat je dat juist hebben? zeggen, hé hey, jongen, heb je hoor en ja. wederhoor ja. toegepast? Nee, dat is wel de verantwoordelijkheid van de leiding altijd. Ja, maar het is, en het is ook de tijd, want overal is dan het is digital first, hè, dus dan hebben we geen deadlines meer. Dus we gaan niet meer, als je iets hebt, moet je het meteen gebracht hebben. En dan is het juist goed, uh, en ik, ik ondersteun het pleidooi ook, dat er een ombudsfunctie is, ook binnen een publieke omroep, waar je dan inderdaad iemand hebt zitten die even met wat afstand ernaar kan kijken, heb je het inderdaad goed aangepakt. Dank voor jullie bijdrage aan dit voor Mark Viss van de NVA en Max van Wezel Radio 1 en Vrij Nederland. Dit is een liedje uit 1984, Fiction Factory. Als hun heten, 1984, de vraag is alleen, anno 2030, hoe zou het nu met ze zijn? Fiction Factory heet het groepje. Feels like heaven. We gaan de nieuwsquiz spelen en ik kan eigenlijk hetzelfde verhaal als gisteren afdraaien. Want we hadden in eerste instantie een kandidaat uh, geselecteerd en uh, die had zich ook aangemeld. Maar die heeft zich vanmorgen toch moeten terugtrekken. Dit is wel niet via ziekte geloof ik, maar uh, het had te maken met de werkzaamheden. En dus is ingevlogen Olaf de Boer, 22 jaar uit uh, Zwolle, student uh, journalistiek. Ja, klopt. Nou ja, dan moet je het nieuws toch ook een beetje volgen, Olaf. Ik heb uh, vanochtend nog heel snel even het allerlaatste nieuws uh, gevolgd... <lacht> maar ik hoop dat het goed komt. Ja. Wat wil je gaan doen uiteindelijk in de journalistiek? Ik wil verslaggever worden uiteindelijk. Ja. Ja. Voor radio, tv? Het liefste radio. Oké, okay. nou, ja. ja, dat vinden we altijd leuk. Mensen die de radio interessant vinden. Uh, 77 punten gisteren neergezet. Uh, ook door iemand die dus op het allerlaatste moment meedoet. Dat vonden we al heel knap. Dus kijk of jij daar overheen kan. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. ...en een waarschuwing in De Telegraaf morgen. Die zegt dat zonnepanelen die in Nederland zijn verkocht... ...plotseling in brand kunnen vliegen. Klopt, in heel veel gevallen is die kans dus inderdaad aanwezig. De Nationale Nieuwsquiz. En we hebben ook inderdaad materialen gezien... ...die op een onduidelijke wijze zijn geïnstalleerd. Zijn er veel cowboys op de markt? Het is een jonge, snel groeiende markt... ...en dan zijn er altijd wel een paar cowboys. Het is bijna te hopen dat het een verregende zomer wordt... ...de kans op brand neemt toe naarmate de zon sterker wordt. Ja, pas op met zonnepanelen dus, want er zijn cowboys op de markt. Zonnepanelen kunnen plotseling in brand vliegen als de zon sterker wordt. Hier is vraag 1. Hoe heet de instantie die daarvoor waarschuwt? Uh, de, ja, uh, ik weet het wel. Nee, pas. Nee, weet je echt niet? Kun je eens iets verwaren? Nee, dat mag niet. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja. ja. ja. Uh, van de gevaarlijke panelen zijn in Europa de afgelopen jaren zo'n 650.000 verkocht. Vraag 2. Het gaat om zonnepanelen van een bepaald merk. Wat is de naam van dat merk? Uh, solar. Ja, daar moet nog iets voor. Ja. Uh, Sonic so Solar, zoiets? Nee, het nee. is uh, Scheuten Solar. Uh, mensen die de panelen in bezit hebben, die moeten ze uitschakelen... en contact opnemen met de leverancier. Dat is het advies. Um, vraag 3: Dat is altijd een kop uit de krant. Die lees ik dan voor en je krijgt toch drie mogelijkheden te horen... waar die kop bij hoort. En jouw taak om die combinatie te maken. Een boete en publieke schande. Dat is de kop. Een boete en publieke schande. Gaat dit over van de PvdA gaat een verbod op hoerenlopen onderzoeken... en hoopt te leren van Zweden waar al zo'n verbod geldt... en hoerenlopers een boete krijgen? Twee. Oud-stopman van sns Real, Sjoerd van Keulen, is ondergedoken in het buitenland... omdat hij door de publieke opinie aan de schandpaal is genageld... en opgeroepen werd om zijn bonus in te leveren. Of drie, in het schandaal rond matchfixing in China... heeft de Chinese voetbalbond een aantal spelers, scheidsrechters en bestuurders beboet. Een boete en publieke schande. Nee, dat is uh, de eerste. Dat is inderdaad goed. Kop uit de Volkskrant. Vraag vier, hoe heet het Kamerlid dat namens de PvdA op onderzoek uitgaat in Zweden... om te kijken of hoerenlopen ook in Nederland illegaal moet worden? Dat weet ik niet. Nee. Mirte Hilkens, heet zij. Bezoeken van een prostituee zou beboet moeten worden volgens het Zweedse systeem. Dat is in ieder geval eerst het plan. Vraag 5 is een geluidsfragment. Luister goed, wie is hier aan het woord? Het is de laatste weken steeds lastig. En ik moet zeggen, uh, uh, het zijn ook uh, weken uh, die je gemoed wel bezwaren. Want uh, leuk is wat anders. Oeh. Is deze man? Uh, Bisschop van Eyck? <laughs> nee, Eich. dit is Joop Munsterman van FC Twente, de voorzitter. Um, vraag 6. Uh, hebben ze in het Oosten vooral last van de eigen prestaties? FC Twente dus. Andere clubs maken zich druk om het niveau van de scheidsrechters in Nederland. Welke club die op de eigen website weten zich ernstige zorgen te maken? Uh, Feyenoord? Dat is niet goed, dat was PSV. De directie van de club was niet tevreden... over het optreden van arbiter Pieter Fink afgelopen zaterdag. Al vond er meer Mark van Bommel, een gele kaart. En Hutchinson kreeg twee keer geel, moest dus het veld verlaten. Ze missen allebei de wedstrijd tegen Feyenoord daardoor. Laatste vraag, vier punten kan je daarmee verdienen. Die heb je ook nog wel nodig, denk ik. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En we willen graag weten wie hier wordt bedoeld. Het gaat dus om een persoon. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik heb vijf eredoc'toraten in vijf landen. 3. Ik heb een illuster clubje linkse vrienden. 2. Mijn terugkeer zorgde voor een enthousiast onthaal. 1. Ik ben weer in Venezuela na 2,5 maand in Cuba te zijn behandeld. Chavez? Dat is hem, ja. Het eerder doctoraten in China, Rusland en Brazilië... een bondgenootschap met allerlei andere socialistische regeringen... Fidel en Raúl Castro natuurlijk... Cuba, Morales, Bolivia en Ortega Nicaragua. En het leek bijna een nationale feestdag gisteren toen die terugkeren. Uh, Hugo Chavez, die zoeken we. Er um, komen we op twee. Dat betekent dat er 39 nodig zijn om hoger te scoren. Dat wordt heel lastig, maar we gaan toch ronde twee spelen. Zometeen. Ik denk dat criminaliteit nooit goed te spreken is, was inderdaad... Levenslang. Er zijn bellers met totaal geen juridisch verstand. Ik ben bang dat journalisten zo idioot zijn... om dat soort mensen aan het woord te laten. In Stand.nl, straks om half twee... krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Dus we praten, over. Vandaag luidt de stelling... Het is goed dat prostitutie in Nederland legaal is. Ben vandaag vandaag ChristenUnie gaan kijken... of Nederland het Zweedse voorbeeld moet volgen... om prostitutie te verbieden? Nou, we hebben het er net in de quiz ook al over gehad. Um, daarom dus deze stelling. Het is goed dat prostitutie in Nederland legaal is. Bent u het daarmee eens of oneens semester naar 7070. U kunt ook gratis bellen. 0800 1101. De website is een mogelijkheid www.stand.nl. En als u twittert eens of eens, doe het dan met Hekje Stampunt. We zijn terug bij Olaf de Boer, 22 jaar uit Zwolle, op het allerlaatste moment ingevlogen. Dat zeg ik er nog maar even bij. En dat is ook een beetje een verzachtende omstandigheid, want scoren in de eerste ronde is niet goed. Uh, twee. Dat betekent dat er in ieder geval 39 goed moeten zijn om in de buurt van die 77 te komen. En uh, nou ja, die tijd hebben we niet eens. Maar we gaan toch kijken of je het nieuws een beetje gevolgd hebt. Ik ga het proberen. Ik stel de vraag, jij geeft het antwoord of zeg pas. Vraag moet helemaal gesteld worden. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbris. Het kabinet overweegt een deelname aan een trainingsmissie naar welk land? Uh, Kunduz? Afghanistan? Nee, Mali. Met welke provincie willen de Noord-Hollanders volgens een één vandaag onderzoek het liefst fuseren? Zuid-Holland. Dat is goed. Op welk ministerie heeft de Nationale Ombudsman stevige kritiek geuit? Pas. Ministerie van Veiligheid. Hoe heet het huis voor oud-militairen dat vandaag 150 jaar bestaat? Pas. Bronbeek. KNVB gaat onderzoek doen naar pikante uitspraken van welke voetbaltrainer? Uh, pas. Gert-Jan Verbeek. Op welke film zal Paul Verhoeven stemmen voor de Oscars? Pas. Amoer. Hoe heet het vliegveld waar een zwaar bewapende overval is geweest? Uh, pas. Zaventum bij Brussel. Wat is de naam van het bedrijf dat, Enschede, dat uit Enschede dat besmet vlees heeft verwerkt? Eh... Uh. Pas. Bijmermeet. In welk land probeert de overheid geld in te zamelen... om een referendum over de grondwet te houden? Italië. Zimbabwe. Hoe heet de assistent van Radklom Mladic... die is overleden als gevolg van complicaties na een amputatie? Pas. Milan Dvero. Gwero. De Franse overheid heeft gezegd niet van plan te zijn... om een belang te nemen in welke autofabrikant? Peugeot. Dat is goed. In welk land gaven 3500 stellen elkaar gisteren tegelijkertijd het ja-woord? Amerika. Zuid-Korea, een schadelijk fruitvliegje uit welk continent... is vorig jaar op verschillende plekken in Nederland opgedoken? Afrika. Azië. Azië. Hoe heet de herkozen president van Ecuador? Pas. Rafael Correa. Scholieren van een school in Nijmegen-West... die kregen gisteren vrij omdat wat kapot was. Pas. Pas, zei je de verwarming? Ja, dat is goed. Inderdaad. <laughs> nou, uh, hoeveel punten hebben we dan? Drie. Maal twee is zes. Welk jaar zit jij eigenlijk op die school voor journalistiek? Derde. Maar hmm. Ja, nou goed, ik zei het al op het allerlaatste moment gevraagd. Hè. Ja, ja dat, ik dat, had uh... ook eigenlijk wat anders gepland vandaag. Maar. <laughs> ja, <laughs> ja. Heb je er spijt van of kom je nog een keer terug nee, als je goed kom, voorbereid bent? ik kom sowieso een keer terug okay. als ik voorbereid ben. Laten we dat afspreken. Je krijgt van ons wel mee, Olaf, na Zwolle het, um, het normale prijzenpakket... kaarten voor beeld en geluid, de u de mok en de lunchbox. Leuk. Maar jongen, daar maak je wel de, de, de, de blitz mee in Zwolle. Zeker. Uh, Dank je wel voor het meedoen. Graag gedaan. We gaan straks contact zoeken met Kenia. Daar zit onze oud-collega Andrea Dijkstra. Die heeft heel lang bij ons programma gewerkt. Maar uh, reist daar nu al anderhalf jaar door Afrika... Ja, om uh, mooie verhalen te maken. En daarover gaan we zometeen met haar praten. Na het NOS Journaal. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 Wat bezielt avonturier Bernice Notenboom. Kijken dus altijd wat, 10 over 9 bij de NCAV op Nederland 2. Dit is Radio 1.